Twee uur Rashid Finch met het nos journaal De Amerikaanse advocaat, die was voorgedragen als nieuwe ambassadeur voor Nederland, is gepakt met te veel drank op achter het stuur. Bovendien reed hij te hard en verzette hij zich bij zijn arrestatie. Dat heeft de woordvoerster van de 58-jarige Timothy Bros. bevestigd. Het Witte Huis trok de nominatie van Bros. donderdag in. De woordvoerster wilde aanvankelijk alleen kwijt dat hij zich om persoonlijke redenen had teruggetrokken. Browes is een bekende advocaat in Amerika en een van de bekendste fondsenwervers van president Obama. Zo haalde hij meer dan een half miljoen dollar op voor de herverkiezingscampagne van de president. Het Duitse parlement heeft ingestemd met het nieuwe Europese begrotingspact en het Europese noodfonds ESM. Zoals verwacht was meer dan twee derde van het parlement voor. Zij wel alle parlementariërs van de coalitiepartijen het CDU en FDP en de oppositiepartijen SPD en De Groenen. Bondskanselier Merkel had de goedkeuring van twee derde van het parlement nodig... om in te kunnen stemmen met de Europese maatregelen. Ook de Duitse Bondsraad stemt vannacht nog over de Europese maatregelen. Zelfs als die ook akkoord gaat, is de weg nog niet vrij... om het noodfonds en het begrotingspact volgens planning in te voeren. Want er ligt nog een groot aantal klachten bij het Duitse constitutioneel hof... die eerst moeten worden behandeld. Het was de bedoeling dat het ESM per morgen 1 juli... het tijdelijke noodfonds EFSF zou vervangen. Op de Doggersbank in de Noordzee zijn zeker tien vis- en plantensoorten ontdekt... die nog nooit in Nederlandse wateren zijn waargenomen. Het gaat onder meer om een zeester en zeenaaktslakken. Duikers legden ook voor het eerst in de Noordzee beelden vast... van een zeewolf en een zeeduivel. Biologen denken dat de Doggersbank een nieuw leefgebied... voor dieren en planten is geworden. Het weer vannacht overal droog en helder. Komende dag begint zonnig, maar later vanuit het zuiden wat wolkenvelden... en een paar lichte buien. Het wordt 20 graden op de stranden, 25 in het oosten. Tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie één melding nog op de A15-ring Rotterdam. Rotterdam richting Europort Tussen Pernis en Knooppen Benelux zijn drie rijstroken dicht. Dat is omdat het wegdek in slechte toestand is. En dat was de verkeersinformatie. Ja. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. Het wordt weer een prachtige radioreis. Een mooie, verhalende nacht. Met eindbestemming Nachtvluchten, laatste ronde. Straks tussen zes en zeven. Daarin is de gast de vermaard schoenontwerper Jan Janssen. Voor we daar aankomen nemen we u eerst nog mee naar de honderdste aflevering van Ongehoord waarin de makers prachtige anekdotes vertellen, dat is van vijf tot zes. Daarvoor radio- en televisiemaker Peursang Giet Jaspers. Straks in het tweede uur de schrijfster Mies Bouwhuis... en in dit uur vluchten we in het verleden met Gerard Rutte... in een aflevering van Tony van Verre Ontmoet. De filmregisseur en vader van Edwin begon als decorontwerper... en volgde in Berlijn een opleiding aan de Ufa academie om filmmaker te worden... In 1953 maakte hij sterrenstralen stralen overal, waarin zijn zoon debuteert. In deze bijdrage van De Vara zijn de vragen van de interviewer uitgeknipt... waardoor het programma één lange monoloog lijkt te zijn... Ik heb het zelf ook nog een beetje moeten inkorten om het in Vlucht in het Verleden te krijgen. De complete serie ga ik binnenkort even opsturen naar collega Edwin Rutte. U zult het vannacht met een klein uurtje moeten doen. Gerard Rutte werd geboren in 1902 en overleed op 28 juni 1982. Drie weken voor zijn 80ste verjaardag. We gaan nu 36 jaar terug in de tijd. Het is juli 1976. De wonderlijke wereld van Gerard Rutten. Grepen uit het leven van een Nederlands filmer. Een programma van Tony van Verre. Commentaarstem, Joop Koppen. En er kwam een meneer haastig uit. Die, die rende naar de vestiaire en uh, die, om zijn jas te pakken en die keek me verschikt aan. En toen herkende ik hem: dat was de minister van Kunst en Wetenschappen. En hij zegt: ja, uh, het spijt me Ik moet weg, ik moet de laatste kram halen. Wie kennis neemt van de wonderlijke carrière van de nu 73-jarige filmer Gerard Rutten... stuit op een opvallende reeks namen. Namen van mensen die geschiedenis maakten in het Europa van de eerste helft van de 20e eeuw. Namen die in de tweede helft nog altijd doorklinken. Sommigen nog akelig hard. Adolf Hitler en Jozef Goebbels. Generaal Dwight D. Eisenhower en Prins Bernhard in Nederlanden. Tsara Leander en Billy Wilder de professoren Mengelberg en Gerbrandi, Sir Winston Churchill en koningin Wilhelmina. Allemaal spelen ze een rol in dit verhaal. Het verhaal van Gerard Rutten, de filmer die in 1921 hulpbelichter was bij de opname van De Blauwe Engel met een piepjonge Marlene Dietrich. Die in 1934 op de Biennale van Venetië de Coppa del Instituto Luce verwierf voor zijn film Doodwater. Die van 1944 tot 1948 officier voor speciale diensten was van koningin Wilhelmina, over wie hij de film wederzijds vervaardigde. Die in 1953 met Wim Sonneveld het wonderlijke leven van Willem Padel maakte. Een kleine greep uit de wonderlijke wereld van Gerard Rutten. Van beroep filmer. Gerard Rutten begint als leerling op de Academie voor Beeldende Kunsten te Schavenhagen. Hij is in die periode onder meer assistent van de schilder Jan Toorop. Als hij twintig jaar oud is, wordt hij verliefd op een Russische danseres. Met haar reist hij als ambitieuze, onervaren jongeman naar Berlijn. In die tijd het mekka van film en theater. En Gerard Rutten besluit om filmer te worden. Ondanks praktische ervaring die Gerard Rutte opdoet met het maken van films in Duitsland en Roemenië... ondanks de grote energie waarmee hij producenten en geldschieters benadert... hij vindt geen werk in Berlijn. Ik denk, ja, wat gaan we nu doen? Dan ben ik weer begonnen met te tekenen, want ik moest, uh, ik moest geld verdienen. Dus ik heb affiches gemaakt voor alle mogen dingen... en decors ontworpen, ook voor verkaden heb ik decor ontworpen. En uh, zo, uh, maar ik wilde weer aan die film. En toen ontmoette ik... Uh, op, ook wel op een gekke manier, uh, een jonge man. En uh, die jonge man, uh, die vader had twee zoons. De ene was Henk Alsem, Alsem heette hij. En dat was dus een jongen die had een klein filmlaboratorium daar. Toen ik daar eens met mijn ouders op zondagmiddag uh, limonade dronk... Uh, op een koffie koffie weet ik het, maar in ieder geval zag ik dat er een laboratoriumje was. En ik dus naar die Henk Alsem toe. Nou, er was dus een camera, er waren lampjes en er was een laboratorium. En een filmgek. Wat we niet hadden was geld, maar dat, dat, dat was er weer een tweede zorg. Met hem besloot ik toen een grote film te maken. Mijn eerste grote Nederlandse film. 1925. Vrijwel zonder geld begonnen de opname voor Finale. Het bizarre verhaal van de firma die smorgens koetsjes verhuurt voor bruiloften... en die zich smiddags stort in het begrafeniswezen. De film zou één kenmerk vertonen dat typerend zou blijken te zijn voor veel Ruttefilms. Ze zou het bioscoopdoek niet bereiken. Het finale is bijna klaargekomen. En het was werkelijk, geloof ik in die tijd, wel een hele gekke film. Maar we hadden op een gegeven moment geen geld. En die uh, Henk Alsem, die dan de productieleiding had... ...die was een hele begaafde jongen, een hele vreemde jongen. Maar het was eigenlijk ook een beetje laf, want toen de moeilijkheden waren, was hij verdwenen. Hij was gewoon verdwenen. En ik zat met... Uh, en zijn schuldeisers hebben het negatief in beslag genomen. En de lampen en alles. En de film was weg. Dus dat was mijn eerste film die niet doorging, die er bijna was. Hij zou helaas gevolgd worden met nog enige. Maar in ieder geval, ik had dus echt eens een keer uh, helemaal vrij iets kunnen doen. Rutten besluit het opnieuw te proberen. Terra Nova heet zijn tweede Nederlandse film. Pas de derde versie die hij van deze rolprint maakt, de titel is onderhand veranderd in Doodwater, zal in 1934 op het Witte Doek verschijnen. Maar zover zijn we nog niet. Nog lang niet. Nova was de geschiedenis van de drooglegging van de Zuiderzee. En het speelde in dam. Het verhaal dat de vissers op een gegeven moment door de drooglegging hun bestaan kwijtraakten en een opstand kwamen. Die film, die heette, die titel, die ontstond pas later, omdat, uh, uh, die heette Doodwater. En die titel ontstond omdat ik stond, dus, ik had nog helemaal geen titel toen we eigenlijk aan het werk waren. En toen uh, was er een visser en die stond naast me en die spuurde zo in die zeeën. Die zei, oh, dat is Doodwater, want ze waren die dijk aan het bouwen en ze dachten dat er geen vis zou komen. dat bleek achteraf heel anders gelopen. Maar uh, die film heette Doodwater. En ik had Doodwater had ik met een paar vriendjes... nou, met de centen bij elkaar gesleept om die film te kunnen maken. En daarin speelde uh, uh, niet uh, Adolf Engels... Doodwater, de film die Rutte wereldbekendheid zou brengen... en die hem in contact brengt met Adolf Hitler, is bijna gereed. Hij begint met de montage. En uh, ik ben af gaan monteren en ik denk, weet je wat... om die film dat negatief naar Engeland te brengen... Dan ga ik het negatief hier monteren, want dan heb ik minder invoerrechten naar Engeland. Nou, ik ben die film gaan monteren, negatief. Dat betekent dus dat en het positief en het negatief in het laboratorium laden. En op een avond, en het was brandbare film, op een avond springt boven de snijtafel springt een lamp kapot. Een vonk valt in mijn mand. En... Binnen een paar seconden staat het hele laboratorium... met al het negatief en allemaal positief. De hele film staat in vlammen. Enfin, ze hebben de tijden geblust, maar alles was weg. Ik ben... In mijn vlucht heb ik één stukje film gepakt. En dat was een stukje film wat niet meer bestond. Dat was namelijk het moment van de afsluiting van de dijk. <kijkt> het moment dat die dijk met elkaar komt. Dat is een historisch stukje film... Ik had iets gegrepen, dat was het. Enfin, ik stond de volgende dag... Ik war, we waren niet verzekerd, dat had ik geen geld voor gehad. Alles was weg. Film nummer drie was naar de... was verdwenen. En, enfin, ik had een contract met een voorschotje in Londen gekregen op een film. Ik ben naar Londen gegaan. Rutten komt terug naar Nederland, vastbesloten zijn film te maken. Woorden als subsidie, productiefonds en CRM komen in 1931 nog niet voor in het woordenboek van een Nederlandse filmer. Wel woorden als fietspad, pakje brood, rijwiel, gastbeschermer. Ik ben de hele gooi afgefietst in, om overal maar geld bij elkaar te krijgen. Ik moest 30.000 gulden maken om die film te hebben, om die film te kunnen maken maar natuurlijk. Niks, hè? maar in die tijd was dat toch een heleboel geld. Dus sorry, toch wel geld, maar in ieder geval het dichterhuis. huis, ik En ik fietste. En ik werd van de ene mooie huis ontvangen, ik had de keur ontvangen. En die hebben me weer naar de andere die wel interesse zou hebben. En dat ging maar door. En ik kreeg geen rode met met elkaar. En ik fietste maar door, elke dag. En op een dag, ik weet nog goed, het was hondenweer. kwam ik in een prachtige villa. Daar werd ik ontvangen door een ontzettend joviale man met een enorme paarse neus, een ontzettend gezellig kerel, en dat was meneer Prudnewitz. Meneer Prudnewitz was de vroeger commandant van de Zeemacht in Amsterdam. Die was gepensioneerd en die had schijnbaar een zeer uh, kapitaalkrachtige vrouw of familie in ieder geval. Het was een zeer welgesteld man. En daarbij een ontzettend aardige man, maar vol slagen amusies. De man had, was, had ik was gewoon nog nooit in de bioscoop geweest. En FN, ik heb hem het hele verhaal verteld. Hij, uh, hij schangt me steeds weer een boordje in. En het was gezellig. En uh, enfin, op een gegeven moment uh, ben ik weer verdwenen. En, uh, want hij zei niets. Hij had alleen gevraagd, uh, wat kost dat? Ik had gezegd 30.000 gulden. Ik zijn misschien 40. Uh, we weten het nog niet precies, maar ongeveer dat bedrag. Enfin, en uh, enfin, ik ben weer weggegaan. En het groot. De, de, de bakstenen. En ik, ik zeg nog dat hij me nakeek in de deur, in het licht waar de deur zag ik hem staan. En ik verdween daar in die storm, in die regen, in de nacht. En ik was nauwelijks thuis bij de familie waar ik logeerde, de familie Pietersen, of de telefoon ging. En deze meneer Prelewitzer was aan de telefoon. Hij zegt: uh, Ben je erg nat geworden? Ik zei: Ja, nogal. Hij zei: Dan moet je eens goed luisteren. Nou, wat had je nodig? Ik zei: Nou, 30.000 schulden mee. Hij zei: Je kan die 30.000 schulden bij me krijgen. En hij zegt. Als je me belazert, breng ik je nek. Hij zei, maar iemand die met dit hondenweer... en ik weet van kennissen dat je met hetzelfde hondenweer... etelijke mensen bezorgd hebt... daar heb ik vertrouwen in. Hij zeg maar als je me belazert... Zit die, en zijn er mooie meiden in. <laughs> en uh, enfin, ik ben de volgende dag naar hem toegekregen gegaan... en ik heb geld gekregen van hem. Toen is ontstaan doodwater. De doodwater. We zijn naar Volendam getrokken... We hebben daar de film gemaakt met, uh, hoe heet die, uh, Jan Mus in de hoofdrol. Jan Mus heeft daar twee maanden gewoond. Die uh, wilde helemaal de echte loop van een voordat met die klomp, wilde klomp helemaal uh, leren. En, en die wilde helemaal echt zijn. En we hebben daar twee, drie maanden hebben we daar dag en nacht gewerkt. Met de, met de bevolking. We waren helemaal kind in huis. Het is 1934. Gerard Rutten... Dan 33 jaar, heeft zijn eerste grote Nederlandse speelfilm Doodwater ingestuurd naar de Biennale in Venetië. Ik stond achterin te beven. Ik denk: wat ben ik in Jezus' naam begonnen? Om voor de hele wereld pers te zetten. Alle mogelijke beroemde producenten, uh, samen Goldwijn, Zalter en alles. waar denk, ik ben in God van want als ik hier als een baksteen val, dan val ik van mijn, leven, van mijn leven. Ik val zo diep, kan niet dieper. En van, de film begint met die gekke proloog van Ernst Bush. En van, dat ging allemaal nog goed. Mensen waren het, oh, al die muziek en oh, die, ze Ik kon niet verstaan, ik had ondertitels, want je mocht alleen maar in de originele taal. Ik moest wat ideeën als ondertitels laten maken. En toen begon de film en die, begon, die is heel traag. Die is heel langzaam begint hij. En enfin, je, er, werd, er kwam steeds meer onrust in die zaal. En ik denk, oh jezus. En enfin, op een gegeven moment werd er gefloten. En werd, werd, de mensen werden ongeduldig, werden vervelend. Hè. En uh, het, werd, het rumoer werd steeds groter. En toen werd de projectie gestopt. En toen hoorde ik van de directie dat ze durfden niet, want ze zeggen ze breken de hele boel af als dat zo doorgaat. De mensen willen die film die zien, nietwaar. En toen is er iets heel geks gebeurd, dat is, ik heb er de kranten nog van. Toen zijn de jongen, de studenten, die hebben de cabine bezet. Die hebben de directeur van de biennale opgesloten. Die hebben de operateur gedwongen om door te draaien. En de projectie begon weer. Dat was natuurlijk een enorme toestand daar in de Venetië. Hey, ik wist van niks, ik begreep van niets. Ik was alleen maar. Ik dacht, wat gebeurt Ik verstond ze niet, wat ze allemaal tegen mijn zand schreeuwen. Maar op een gegeven moment begon die film weer te lopen. En het was weer onrustig. En toen gebeurde het merkwaardig dat het werd steeds stiller. En het bleek dat de film de beelden toch de mensen begon te treffen, te boeien. Huh? Enfin, de film is in rust tot het einde gedraaid. Toen brak er een ontzettend lawaai. Ook weer met gefluiten alles, maar dat bleek dan instemming te zijn. En toen waren er spreekkoren en die riepen... ...Viva Rembrandt, Viva Rembrandt, Viva Rembrandt. Maar nou, toen dat begon was ik wel lang weg. Ik was hem gesmeerd. Ik woonde in een heel klein hotelletje in, in Venetië. Heel arm, ik had geen geld. En ik was hem gesmeerd. Ik denk, nou, nou, je, nou dan word ik nog uitgefloten. En ook nog, ik beheer er niets van. Enfin, ik zat, ik moet eerlijk zeggen, snikkend op mijn bed... En toen kwam de portier die kwam naar boven. Ja, er is een meneer voor u beneden. En toen was er een afgezant van meneer Volpi. En die kwam me terughalen naar het Hotel Excelsior... waar een groot banket was van die biennale. En enfin, iedereen heeft me daar omhelst. En ik ben voorgesteld en ik wist van niks. Ik heb als een dove blinde die avond meegemaakt. Ik weet dat er details niet. Ik weet niet maar... Het was een krankzinnig iets. Maar het bleek een sensatie geweest te zijn ik ben naar huis gegaan, toen was er een telegram van Volpi... dat ik een van de grote mirale prijzen had. De Copa del Instituto Luce. Dus ik had een hele grote prijs. Na doodwater verfilmt Rutten in 1936 in Nederlands-Indië... het boek Rubber van Zekeli Lulofs. Een film die zich kritisch opstelt tegenover het kolonialisme. Bij de première in Amsterdam zorgt de NSB die Rubber niet nationaal genoeg acht voor relletjes. Maar wat gebeurde er? Een van mijn grootste bewonderaars bleek niemand minder dan Hitler te zijn. Hitler heeft die film een paar keer bij hem op de kanselarij laten vertonen. En meneer Goebbels, die was ook al zo enthousiast. Die heeft me laten komen. Daar zat ik. Ik zat met een film die door de nationale socialisten helemaal hoog geprezen werd... Dat was dus duit. was in Duitsland was ik ineens bij de Vuren en meneer Goebbels was ik beliept. Goed bewijs. Maar het enfin, was niks te doen, het is historie. In 1938 is, de... is Gerard Rutten een beliepte filmer bij de Nazis. Ik heb aan een aangeboden gemaakt. Het is niets niet anders dan de realisering van wat hij zelf zo had. In 1944 zal hij officier voor speciale diensten zijn van de koningin Wilhelmina. Maar laten we niet op de dingen vooruit lopen. Het is nog steeds 1938. De tijd werd rijp volgens Strenghold om de film dan eindelijk in Holland ook uit te brengen. En er werd een echte Hollywood-achtige première georganiseerd in het Passagetheater, het nieuwe Passagetheater in Naar. Dat was weer zo'n cirkel. Ik ben in een, het Passagetheater, heb ik mijn eerste film gezien. Dat was toen een klein, mis zaaltje. de eerste grote film werd in het Passagetheater uitgebracht. Die cirkels. Je hebt altijd in mijn leven een grote rol gespeeld. Misschien heb ik er een te grotere rol betekenis aan gegeven. Maar ik heb altijd het gevoel dat alles weer in een cirkel zit. Van, dit was een soort cirkel. Ik denk, nou hoor, ik heb het hem toch geleverd. Ik was echt trots. En wat er dan verder met die nazi omheen gebeurde, dat interesseerde me niet. Dat zag ik niet. En uh, op een goede dag uh, kijk ik een berichtje of ik hem uh, zo laat... Uh, op het bureau van uh, dokter Goebbels wil komen. Ich kann nur ein paar Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und Hundemüde. Was ich sagen will, ist, dass wir sind alle maßlos glücklich. Glücklich darüber, dass nun eine 14-jährige Arbeit durch Sieg und Erfolg gekrönt worden ist. Wenn ich den heutigen Tag auf den einfachsten Nenner bringen soll, dann möchte ich sagen, es ist ein Triumph der Fähigkeit. Kick naar het Bureau von Dr. Goebbels. En hij was heel vriendelijk. En het, was een, het was een heel interessante vent om te moeten. Een hele gekke vent. Helemaal, helemaal niet dom. Een hele slimme jongen. Uh, hoe je op dat moment eigenlijk niet besefte... hoe slim, hoe gevaarlijk, hoe slecht... of wat ook die mensen waren. Maar het was fascinerend, moet ik eerlijk zeggen. Het was een vent waar je met plezier naar luistert Hij had die humor ook. Hij zegt... Uh, ik heb uw manuscript gelezen, Mona Lisa. zeg zo Hij zegt... Jammer, jammer, zegt hij. Leider, leider. We kunnen een film niet produceren. Ik zei niets. Toen zegt hij tegen mij... Savonarola, wie is dat? Ik zei dat bij u, dokter Gubbels. Hij zei, ja, dat wist ik. Hij zei, ik waardeer dat u dat zo zegt. Hij zei, ik hou niet van de draaierij. Hij zegt: het is een geweldig manuscript. U zou een geweldige film maken. Maar wat zo jammer is. zegt hij letterlijk. Ons volk is nog niet rijp daarvoor. Ze zijn nog te dom. Hij zei, ik kan me niet permitteren de film te laten maken. De vergelijkingen liggen dan te duidelijk. Misschien later. Nou, daar stond ik. De film ging niet door. De film ging niet door. Voor de zoveelste keer ging een film van Rutten niet door. Hij zelf ging wel door, zoals altijd. Vervolg van de dialoog met de Heer Toen zei hij tegen mij, ja, er is één thema wat u kunt maken... wat u moet maken, Rembrandt. U moet een film over Rembrandt maken. En uh, ik zei, nee, nee, nee, nee, nee. Ik zei, als ik Rembrandt maak, ik kan Holland. Enfin, ik heb toen... Uh, heb ik mijn koffers gepakt, ik heb afscheid van de oefen genomen... en ik ben naar Parijs gegaan. In Parijs vond ik mijn oude vrienden uit de goede tijd van Berlijn... dus voordat Hitler kwam, kwam ik weer terug. Die me wel een beetje erg waalend aankeken. Ik, wat heb jij daar bij die nazi's gedaan? Waar? Die vonden dat niet leuk. Niet waar. Maar ik heb ze uitgedacht hoe de situatie ontstaan was. En dat ik beslot van... Ik was, ik was ook geen, geen haar. Ik heb geen moment. Ik heb alles gezien van de, wat de nazi's gedaan hebben daar. Ik ben naar de, naar de voordrachten van, van Goebbels... in, uh, in, weet dat, in uh, de Kroo-opera geweest die de voordracht hield. Ik heb hem enige malen gesproken. Ik heb discussies met hem gehad. Ik ben een keer, dat was na de intocht in Wenen... Toen had Hitler allemaal bekende buitenlanders uitgenodigd naar de Rijkskanzlerij... om zijn intocht te zien. Nietwaar. Toen heb ik Hitler ontmoet, nietwaar, die dan over doodwater nog begon. Nietwaar. Dat je denkt, ja, ik heb die kerels oog en oog meegestaan. Zoals ik later met Churchill ogen en oog gestaan met ijzerhouden. Als op 10 mei 1940 de Duitse troepen Nederland binnenvallen... is Gerard Rutte bezig in België met de opname van de film... Van het een komt het ander. Dit keer is het geen brand die een voortijdig einde maakt aan de film.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 Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden... ieder op de plaats waarop hij is gesteld... met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust... En... Ik herinner me dan nog zo goed, ik was ontzettend kwaad. Ik had helemaal... Ik was echt 10 mei, werd ik plotseling Nederlander. Ik had in die tijd nooit nationale gevoelens gehad. 10 mei ineens voelde ik me Nederlander. 10 mei ineens voelde ik me... Iets voor het koninklijk huis, voor de koningin. En voor die tijd had ik mijn hoedkeur afgenomen als ze op straat voorbij reed. Me verder interesseerde het met geen barst. 10 mei was ik, of die, dat was dan die avond, dat was gewoon 14 mei of 13 mei, ik weet niet precies. Uh, dat de koningin in Engeland was ik helemaal kapot. Als me toen iemand verteld had dat de enige officier in Nederland... die de koningin terug zou brengen na de, bij de bevrijding, ben ik... Nou, ja, dat is een volslagen waanzin. Het slaat nergens op. Hè. Het is gebeurd. Maar fan, dat is vooruitlopen. Ik eh, ben teruggegaan. Maar, en ik stond in, in Holland. We hadden niks te doen. En eh, ik ben toen ondergedoken. En ben voor gaan bereiden. En tocht naar Engeland. Ik wilde weg. En eh, ik ben dan ook uh, uiteindelijk in Engeland aangekomen. Dat wil zeggen. Ik ben via Spanje. Ik ben naar Balei gegaan. Met mijn oefenpapieren. Ik ben alleen overgestapt, ben weer en, uh, in, in Luxemburg terechtgekomen. Ik wou naar Zwitserland uitwijken, want dat bleek niet te gaan. Toen ben ik over Parijs met de trein, met mijn oefenpapieren... en ben ik naar de Spaanse grens gekomen. Daar dacht ik, dan nou spring ik eruit. Tijdig. En dan wandelde ik daar die grens over, maar die trein reed daar, dat ook niet. En toen ben ik, uh, heb ik me toch er doorheen gesmoest dat ik Spanje binnenkwam. En daar had ik vrienden die me op een gegeven moment toch naar Madrid hebben geholpen. En ik ben dan in drie maanden in Madrid gebleven. Op de dag dat de Nederlandse filmer G. Rutten... vanuit Portugal naar Engeland zal vliegen... staat hij zijn plaatsbewijs af aan iemand die haast heeft om Londen te bereiken. Het is de filmster Leslie Howard... die daar nooit aankomt omdat het vliegtuig verongelukt. Enkele dagen later vliegt Rutten naar Engeland. De vrijheid tegemoet. Ik denk, haha, nou ben ik er in het vrij Engeland. Maar dat was een misrekening... Want uh, ik had zo snel de reis gemaakt van Amsterdam via Berlijn naar Spanje... dat de Engelse uh, veiligheidsdiensten, die dachten, daar zit iets achter, dat is die achter, dat is een spion. Die, vent, die worden de Duitsers, is die geholpen om naar Engeland te komen. Om ik, ik kwam dus bij uh, vliegtuig in Bristol. En uh, toen ik uitstapte, zag dus ik twee heren met bolhoeden en die stopten met een zwarte wagen... En die uh, reden naar het station. En de, als ik in de trein naar Londen... Er, als ik naar de toilet moest, dan stonden ze in de gang. Ik denk, jongen, jongen, er is iets aan de hand, hè? waren heel beleefd en vriendelijk, maar uh, ik voelde... dat was duidelijk te zien dat, ik dus, uh, dat er iets aan de hand was. En uh, ik kwam in Berlijn, in, in, in Londen terecht in uh, de Patriotic School... waar komen al de mensen die ontsnapt waren, kwamen daar terecht. Maar ik heb er heel lang gezeten. En op een gegeven dag viel ik in de handen van uh, meneer... De kolonel Pinto. Pinto, dat dus een hele beroemde, daar is ook nog een, een, geloof ik, een, een televisieserie over gemaakt. Dat was onze beroemdste, of de Engelse beroemdste spionnenjager. En die kwam alleen maar aan de actie als iemand heel erg verdacht was en heel erg belangrijk was. En die vertelde me ook heel openhartig dat hij zegt: Je bent hier een gewone spion, je bent een bijzondere spion, want zoals jij. De, Duitsland gereisd heb dan zo, dat, dat, dat kan je alleen maar met hulp van Duitsland. Dat bij mij gewoon stomme brutaliteit of geluk. Of, gewoon stommigheid. Ik heb niet geweten wat een risico is. Ik liep maar, ik, ik ben in die trein gestapt. Ik had die Duitse papieren. Niemand heeft ze goed gelezen. En ik ben aangekomen. Nou ja, ik had ook nog een Hitlerspeld op, zo'n zo zo hakenkruidspeldje gekocht. Ik denk, dat staat netjes. En ik zat in een Weermachtscoupee met beetje gaan zitten. En ik had genoeg geld om allemaal mooke dingen zo onderweg zo, te versieren met conducteurs en zo. Maar in ieder geval, ik was een zwaar verdachte persoon. Ik ben dag en nacht door Pinto verhoord. Ik bedoel, het enige is, je werd niet gemachteld. Maar verder was het werkelijk een kastapenonderzoek. En toen op een goede dag, toen werd ik weer verhoord. En weer altijd dezelfde vragen en weer gedonden. En uh, toen zei hij, ja, dit is de laatste. Of je komt hieruit als een vrij man... of je gaat naar een breekstand naar de, de gevangenis... een korte proces, een uh, krijgsraad... En toen belde hij nog een keer de telefoon. Toen belde hij Gabandi op, de minister-president. Hij zegt, die, die meneer Rutte is hier. En u wou hem toch ontmoeten, hè? Wat kun ik van afspraak maken? Enfin, hoor, hoor, hoor, en verder hoor, je weet Toen zegt hij tegen mij, nou, je hebt hem zo laat in, in, in, in, in de Rits een afspraak met de Ranaal van Zand. Ik ben smiddels bij die professor Gabandi geweest. Dat een enorme vent was. Dat was een prachtige kerel was het uh, geestig, een goede vent. Ik heb altijd een enorme bewondering voor Gabandi gehouden. En je heeft met zijn hoogte en verteld. Je bent bijna opgehangen, hè, Zit hij tegen me. Ik zei, ja, ik zei, dat heeft die niet veel geschreeuwd. Enfin, dat is toen, toen ben ik gewoon soldaat geworden. Ik ben bij de Prinses Irene brigade En uh, die commandant van die Prinses Irene brigade dat was in een gebouw in Londen. En dat was een hele vervelende luitenant. En die zei, wat doe je voor je vak? Ik zei, ben filmregisseur. En vanaf het moment heeft hij me trappen, trappen laten schrobben... en haringen laten schoonmaken. Toen heb ik gedaan, nou ja, dat is mij. Maar... Ik was naar Engeland gekomen om iets te doen. Ik wou uh, ook iets doen. Hè? In 1943 naar Engeland vluchten om vandaar uit het vaderland te dienen. Verdacht worden van spionage en niet schuldig blijken te zijn. Dan als soldaat trappen moeten schrobben en haringen schoonmaken. Het leven van een filmer gaat niet over rozen. Gerard Rutte vermoedt nog niet welke taak er voor hem is weggelegd. <middels> Het is 1943. Na zijn vlucht naar het vrije Engeland is filmer Gerard Rutten, na eerst verdacht te zijn geweest van spionage, nu soldaat geworden. Om zijn talenten zoveel mogelijk te benutten, wordt hem opgedragen trappen te schrobben en haringen schoon te maken. Hij wordt ontvangen door koningin Wilhelmina. En ik ben. Ik heb, een, ik heb een, mijn, mijn, mijn soldatenpakje. Ben ik naar. Uh naar de koningin droeggaan. Ik werd er met een auto van de trein afgehaald... en ik ben de koningin gekomen, smiddels om vier uur voor de thee. Maar ik zat er s'avonds om elf uur nog. En de koningin die zei tegen mij... Ik heb het gevoel, meneer Rutte, dat u uh, niet helemaal op uw gemak voelde. Hè? Dat er iets was wat u hinderde. Ik zeg, majesteit, de kwestie is dat... Ik, ben zo, ik heb zo naar dit moment toegeleefd, nietwaar. Dat alles moest tegenvallen. Ik zeg niet dat u tegengevallen bent, ik zeg maar... We hadden geen contact, hè? Ik, bedoel, ik, ik, ik heb er tegenaan zitten kijken. Ik zei: het is niet uw schuld, het is mijn schuld. Maar uh, dat is nou eenmaal de situatie. Ik, heb, ik, zeg, ik zat ook bij mensen die hebben zo enorm hun leven gewaagd om hier te komen. En ik heb uh, op uh, rolletjes mijn heen gesukkeld. Dus ik uh, voelde me ook genoodzaakt om een zekere bescheidenheid in mijn, uh, in mijn toespraken dat u te hebben uh, betracht. Ik zei: buitenin ben ik wat ouder, dus ik sta iets meer sceptisch over dingen. En verder is een heel prettig gesprek ontstaan. Het heeft uren geduurd. En uh, het was een ongelooflijk interessante vrouw. Oh, een ongelooflijk interessante vrouw. Een werke, een grote persoonlijkheid. Maar wat mij toen opgevallen is, altijd en het is toch steeds met mij, met het Koninkrijk, er is een zekere wereldvreemde tussen. Daar ligt een afstand tussen. Wat ik bij de koningin Willemina had, is dat ik plotseling ontdekte dat het koningschap, wat je eigenlijk uh, zo langs loopt, dat het toch een soort mystieke Oorsprong heeft. Er is toch iets, waar, Want dat was waar hij zich voelde. Want ze was majesteit bij de graagse God. Dat was het eigenlijk, zonder dat het overtrokken was. Hè? En daar is ontstaan, uit ontstaan een contact. Wat uiteindelijk daartoe geleid heeft... dat ik heel veel bij de geweest ben. Uh, ja, voor inlichtingen. Als er iets was met engelen, met Nederland... dan liet ze me komen. Ik heb met alle mogelijke dingen... Uh, ben ik over ingelicht. Ik heb alleen maar... Ik had helemaal geen politieke ervaring, nog politieke interesse. Ik werd op een goede dag werd ik te eten gevraagd... bij de generaal van Zand thuis en met de Belaars van Blokland... de minister van Staat van Haar. Dat was eigenlijk een soort... bleek achteraan een soort test of ik me in bepaalde kringen ook kon bewegen. Of ik goede tafelmanieren had, of ik niet dronken kon worden... want ze probeerden me dronken te voeren. Of ik een zekere discipline had, dat is achteraf pas gebleken voor bepaalde taken die maar ik geen flauw idee. Ik was soldaat. Ik ben uit de dienst, ben ik gehaald op een gegeven moment en werd assistent van... Gerard Rutten wordt lid van de staf van Prins Bernhard. In deze functie heeft hij vrijwel dagelijks contact met Wilhelmina, koningin der Nederlanden bij de Gratie Gods. Zij was eigenlijk, geloof ik, nooit bewust naar een bioscoop geweest. Ik ben met haar in Londen naar films geweest. Gewoon, tussen het publiek in. En het was... Uh, dat was een hele merkwaardig Ik heb ook ontdekt dat, en uh, dat is ook namelijk heel interessant, het taalgebruik. Dat zo'n koningin, die heeft natuurlijk voor de oorlog, dat heb ik later gehoord, je nooit sprak iemand als eerste tegen haar. Je antwoordde met ja, je zei nooit nee, sowieso niet, niet waar. Het was een krankzinnige ongezonde verhouding. Het taalgebruik, de taalkennis was beperkt. Want er zou nooit iemand iets tegen de koningin zeggen in duidelijke taal... of in woorden die wij gebruiken, in ons taal gebruiken... die misschien dan wat ordinair zijn, maar in ieder geval duidelijk zijn. Dat gebeurt bij de koningin nooit, nietwaar. Door haar contact met de met zeelieden en met allemaal mensen... kreeg ze woorden te horen, wat ze mij s'avonds wel eens vroeg... meneer Rutte, wat betekent zo de mieter? Hm? Had ze nooit van gehoord. Dus toen heb ik ontdekt dat het taalgebruik, het antwoord, het vraag, het antwoordspel van zo'n koningin enorm moeilijk was. Wat dikwijls de indruk geeft naar buiten van een soort uh, hooghartigheid. Dat was het niet. Andere taal. Ik heb geprobeerd in mijn bescheiden wijze om daar wat ruimte aan te geven. En het is me ook wel gelukt. En uh, de prins heeft ook dikwijls gezegd, je hebt de koningin dikwijls dingen geleerd te begrijpen die voor haar moeilijk waren. En ik bedoel, ik at er heel veel... Aan tafel niet waar. Ik heb ook helemaal niet aangehouden. Dat is de koningin de voor ik neerleid, Dat wij dat ook moesten doen. We hadden nog honger. Hè? Het was een hele... Maar, maar het bleef altijd koningin... naar Nederlanden bij de graagse gods. Zedert zondag strijdt de vijand op twee fronten. Zedert zondag regenen de bommen... uit het westen en vanuit het oosten... op zijn steden, zijn haven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 om onze gemeenschappelijke zaak te doen zegenvieren. Wie op het juiste ogenblik handelt, slaat de nazi op den kop. Ik heb het Wat bij haar ook geweldig was, dat meeleven van haar. Ik heb meegemaakt dat de telefoon kwam... over het bombardement van het bizarre houtkwartier. Hoe die vrouw geleden heeft onder deze dingen. Hoe altijd men weer dag en dag die noodlotsberichten bij haar binnenkwamen. Ook s'nachts, want als er iets belangrijks is, moest ze gewekt worden. Dat was ongelooflijk, echt ongelooflijk. Dat was een meeleven, van acht uit. En hoe dat ze daar over die bevrijding dacht. Ik herinner me een avond dat we er zaten en dat zij zei... Ja, hoe stelt, u, hoe stelt men zich in Holland voor dat u terugkomt? Dat ik terugkom naar Nederland. Want dat ze terugkwam, was voor haar zeker. Ik zei, nou majesteit, onze werkvrouw... die heeft al een jurk klaar liggen... van als je aankomt in Scheveningen met een vissersbootje... om u te ontvangen... Oh nee, ze ze, als ik aankom, kom ik in de nacht onherkend bij... en ik ga bij gewone mensen in huis. Hè. Ik zei, nou, ik vrees dat het wel anders zal lopen. Niet waar? Het is ook anders gelopen. Maar daar zat ze over te denken en ik heb geprobeerd te, te vertellen... hoe dat men daarover dacht niet waar, hè, in Nederland. En hoe fout het was om die illusies. Want ze zei, ik wil nooit meer in die gouden koets zitten. Ik zeg, weet u wel, wat een enorm moment dat zal zijn later... ...als die gouden koets weer door de Noordeinde rijdt... ...wat het de mensen doet. Je hoeft het maar één keer te doen. Dan kan u hem afschaffen, maar hij moet het doen. Het nieuws is vandaag bijzonder goed. Troepen van het Tweede Britse leger... ...hebben de grens van Nederland overschreden... ...en de strijd om het Albertkanaal is praktisch afgelopen. Een verrassende manoeuvre van enige beroemde Britse regimenten... ...had ons vannacht tot op drie kilometer van de Nederlandse grens gebracht... ...ten noorden van een wegkruispunt bij de grote barrière. Een fabriek even ten zuiden van Heuvelse Heide. Vanmorgen vroeg is de Nederlandse grens voor het eerst overschreden. Het is 13 maart 1944. De bevrijding van Zuid-Nederland is begonnen. Gerard Rutten bevindt zich in het bevrijde Breda. Hij zegt tegen mij, ja, ik, het spijt me, je vakantie gaat niet door. Je verlof gaat niet door, want je moet moeder gaan halen. Hij had het over moeder. Hij zegt, de koningin komt naar Zuid-Nederland. En er was een reuze herrie over, want de koningin wilde al naar Zuid-Nederland gaan. Maar dat mocht niet voor IJzerhouwer. Die vond het veel te riskant. Er is een hele deining over geweest. Maar op een gegeven moment was de koning van Engeland in het zuiden van Nederland geweest. En toen is ze ontzettend kwaad geworden. Ze zegt, als hij er is, dan kan ik ook. En toen is dat gewoon doorgezet dat ze naar Holland kwam. En ze zegt, ze komt uit Engeland en je gaat er in Brussel afhalen en je brengt haar terug naar Nederland. Uh, met uh, Bron Bout. Bron Bout was daar toegevoegd, als een oude uh, man van het Hof als adjudant. En ik was, ja, ik was van alles. Zei, en jij zorgt dat zijn leven terugkomt in Engeland. Dat was natuurlijk wel een opgave. Nou, ik moet zeggen, ik stond in Breda daar op dat pleintje. Nou, ik wist niet hoe ik het had. Ik was, aan de ene kant was ik zo ontzettend trots, kinderlijk trots, dat ik dat mocht doen. Daarmee vond ik het zo ontzettend dwaas dat daar een of andere. Meneer Rutte, die van, ging niet van halen, ze niet van, nou, wat ook. Daar de koningin moest gaan afhalen. En ik dacht aan die avond in mei, dat ik dacht, uh, uh, vooral moet die koningin naar Engeland, hè? Die laat ons in de steek. Dat was dus een hele merkwaardige, weer zo'n cirkel dat je weer denkt, wat gek, hè. Enfin, ik heb de koningin in Brussel afgehaald. Ik heb die nacht in Laken gelogeerd met haar, uh, of zij met nee, mij, hoe je het noemt wil, in het kasteel Laken bij de koningin, de oude koningin van België. En we zijn de volgende ochtend met de gepanzerde auto van uh, IJsjouwen, die dit ter beschikking had gesteld, zijn we via Zee vlaanderen naar bevrijd Nederland gereden. Hebben we daar die beroemde tocht door, Vrij door het zuiden van Nederland gemaakt. De, tien, de acht, tiendaagse tocht waarop ik ook, ook een boek heb geschreven. Wat een ongelofelijke belevenis is geweest. Dat moment van het overstappen van de grens. Ik heb gedacht, natuurlijk, dan ben ik een filmregisseur. Ik denk dat moment moet vastgelegd kunnen worden. Dus ik had van tevoren kerels naar de grens gestuurd. Het was helemaal geheim die tocht, niemand wist het. Pas als je ergens aankwam, kwam het in de, in de radio. Heb ik ze met, uh, heb ik gezegd, jullie moeten een, een verfstreep, een witte streep, als grenslijn stappen. En dan kon je precies zien het moment dat ze de voet op Nederlandse boren hebben gezet. Vrije Nederlandse boren. Ze bleken geen verf te hebben, dat hebben ze met meel gedaan of met kalk, weet ik het. En enfin, dat was ook duidelijk zichtbaar, die witte streep. En de tranen liepen voor de eerste keer dat ik het ooit gezien heb langs de wangen. Ik, ik, ik leefde in een droomwereld. Maar ik had tegelijk weer alle mogelijke cameramensen te pakken... die zorgden dat dat allemaal historisch vastgelegd werd. Want er werd nooit aan gedacht. Dat zijn historische momenten. Dus ik had alle mogelijke kamer binnen- en buitenlandse kamermensen bij elkaar gehaald... met die toch door het overstroomde Zeeland. Middelburg, Vlissingen... We zijn dat hele Zeeland met die geweld uh, uh, majesteit, de koningin, is zojuist aangekomen. En wordt op het ogenblik door een zeer grote menigte. die hier voor het paleis van justitie in Middelburg verzameld staat. luider toegejuicht. Maar reis door Zeeuws-Vlaanderen en door Walgen. zal steeds behoren tot de grootste belevenissen in mijn leven. Diep ben ik getroffen door het grote leed dat over velen van de Noordpoolen gekomen is en dat zij allen zo moedig weten te dragen. Met trots heb ik kennis gemaakt met vele watere leden van de verzetsbeweging. In dit diep ernstige ogenblik waarin wij thans verkeren, waarin de orkaan van de oorlog nog over ons vaderland moet. En de bevrijding van ons volk nog niet is voltooid, waarin onze toekomst nog moet worden opgebouwd, geestelijk en stoffelijk, reiken we elkander de hand als bewijs van onze eensgezindheid en van onze vastenwil voor dat ene doel een waarachtige volksgemeenschap op te worden en een nieuw en schone vaderland te doen verrijden. Zuid-Nederland, tien dagen gedaan. Wat heel gevaarlijk was, want in die tijd... waren er allemaal ook... Uh, uh, overspannen mensen die de koningin iets wilden doen. Dat hebben we een paar keer gehad. Er waren ook nog uh, scherpschutters, uh, nazi's... die in de bomen zaten. Dat uh, is weinig van bekend, maar er zijn een heleboel dingen gebeurd. En ik... Men heeft me wel eens gezegd... Ja, jij bent ook zo'n zo ijdele vent. In alle foto's van de koningin, daar sta jij ook. Sta je vlakbij daar. Maar dat was mijn taak. Ik was schietschrijf, wat je dat noemt. Ik had te zorgen... Dus ik liep altijd aan de linkerkant bij de hart... dat als er iets gebeuren moest, dat ik ervoor kon springen. Dat was, ik had de opgave van de prinsen gekregen. Ik breng de lever terug en dat heb ik gedaan. En uh, ik was ook gewoon bereid geweest, niet dat ik nou zo flink ben... Ik was, elke avond had ik knik in de knieën, dat het weer goed afgelopen was. Maar uh, daardoor stond ik op veel foto's... en dat maakte indruk van dat je hier naar voren gedrongen hebt wat uh, dus gewoon hier een praktische kwestie was geweest. De bevrijding van Nederland vordert. Koningin Wilhelmina... Bezoek de bevrijde gebieden. Naast haar de kapitein G. Rutten. die keek en bleef kijken met de ogen van een filmer. Ik zat dus vaak in de auto van de koningin, hè? voorin, naast de chauffeur. En ik reed dus, ik heb een tijd lang Nederland gezien alleen maar met vlaggen en juichende mensen. Een krankzinnig perspectief vanuit die auto. Dat besef je niet. Maar ik besefte toen dat die koningin eigenlijk de hele leven lang. ...de volk en het land... ...op een hele merkwaardige manier gezien heeft. Altijd wuivende mensen, altijd vlaggen. Dat was altijd een vertekening. En dat brengt natuurlijk ook in de hele de verhoudingen... ...tussen een koninklijk huis of vorsten en zo... ...en een volk, toch iets merkwaards. Er zit iets onnatuurs in. Je kan me niet wijzen, het blijft onnatuurlijk. En ik heb dat gezien, op een gegeven moment zat ik in die auto... ...dan dacht ik, wat gek eigenlijk. Die koningin ziet alles eigenlijk vertekend, verkleurd, te kleurig... Te, te, alle, was altijd... We hadden zelfs een tijdje weddenschap gehad. Heel grappig was voor de koningin... Als we ergens in een gemeente kwamen... Om te, om te, te, te tellen hoeveel sneeën de burgemeesters... Of de hoogwaardigheidsbekeers in hun wangen hadden. We hadden allemaal, dat was gewoon een mopje. Niet waar? Over waar je binnenkwam zag je kale koppen, buigende mensen. Niet Iedereen doet onnatuurlijk. Hè? Het gevolg is dat... De koningin of de prins of de prins heeft het heel weinig. Maar in ieder geval de, de koningin ook onnatuurlijk reageert. Niet meer, hè? Het is allemaal heel vreemd. Hè? Maar dus ik heb dat Nederland gezien in een hele gekke kleur. En een hele gekke perspectief. Omdat ik als filmregisseur daar zat. En niet als adjudant of, of officier van dienst. Dat blijft altijd aanwezig. Niet meer, hè? Toen heb ik ook mijn plan gekregen. Toen heb ik ook de koningin gezegd. Ik, maak, ik wil een film over u maken. Toen heeft ze gezegd. Maar dan moet ik dood zijn. Nou ja, dat, heb ik, dat begreep ik wel. En ik heb dus, uh, vanaf die tijd heb ik eigenlijk voorbereid... de film die ik later gemaakt heb uh, over haar vijfde jaar. In 1963 zal Gerard Rutten maar, uh, die film over het leven van koningin Wilhelmina maken. Dus Wederzijds nou, zal deze terug, film nou. heten. Een gedramatiseerde documentaire opgebouwd uit vijftig jaar journaalopname. Ik ben bij de koningin, toen wilde ik dus na de bevrijding... ik denk, nou ga ik weer terug, nou, want ik, ik had helemaal geen behoefte om aan het hof te komen... Uh, het werd steeds uh, de oude garde kwam weer opzetten. De, je was toch maar, eigenlijk maar een hele gewone jongen die uh, eigenlijk was ingedrongen. En toen had ik dus mijn aan, uh, ontslag aangeboden aan de koningin. En uh, toen ben ik bij haar geroepen en toen heeft ze mij even verteld en dat was nog vlakgens innieuw bekend... dat ze van plan was af te treden. Nou, dat was een enorm... Uh, ik weet niet wat ik hoorde, daar had ik helemaal geen flauw idee van, hè. En het was volstrekt geheim, want mijn vrouw heeft het ook nooit geweten. Die zei: 'Waar ga je niet weg? Maar ik, ik had, toen had ik beloofd: dat ze me gevraagd of ik tot de abdicatie bij de wou blijven. Omdat we waren, ja, we waren nou aan elkaar gewend, kom je het soms een beetje kinderachtig aan te zeggen. En dus ik bleef bij de koningin tot de dag van de abdicatie. En maar in de tussentijd, dat was ook nog interessant: in die tussentijd heb ik dus meegemaakt het officiële bezoek van Churchill. Aan uh, Nederland, daar ben ik toegevoegd uh, als officier bij Churchill. Had dus gelegenheid om hem uh, eigenlijk te ontmoeten... en ook zelfs gesprekken met hem te hebben, s'nachts. Hele interessante gesprekken. Ik ben toegevoegd geweest aan uh, het bezoek van Eisenhower en van generaal Smuts. Dat waren dus allemaal historische gebeurtenissen... Uh, die ik ontzettend interessant heb gevonden... en die ik ook steeds als... Uh, filmgebeurtenissen heb bekeken die ik ook later in mijn film heb verwerkt en die toch wel uh, uh, onvergetelijk zijn gebleven. Nietwaar? Die Churchill die kwam nogal moeilijk uit zijn bed. Die woonde in het paleis op de Dam. Hè? En we hadden altijd morgens enorme moeite om uit zijn nachthem te eisen. Want dan zat hij al met een grote glas port. En die koningin, Wilhelmina, dat ging, die maakte namelijk een afspraak om 9 uur 3. Niet om 9 uur, niet om 9 uur 2, maar om 9 uur 3. En dat betekende 9 uur 3. Dus zei hij bijvoorbeeld: morgenochtend vertrek ik om 9 uur 14 met de heer Churchill naar een of ander bezoek. En dan moesten wij zorgen dat om 9 uur 14 die meneer Churchill. Nou kun je iedereen nog wel eens commenderen, maar je kan het moeilijk meneer Churchill. Dus we hadden alle tak nodig om die uh, meneer Churchill naar beneden op de hand te You have uh, told us this morning in a passage which shocked me very much of the devastated quarter, a desolated quarter of Amsterdam, in which uh, the Jews used to live, and where um, Rembrandt lived, and Spinola, all this quarter is almost entirely depopulated today. Hands uh, of demented mania, of uh, horrible bloodlust, of um, subhuman uh, cruelty reached out and took away the families without distinction of age or sex and the great bulk have vanished forever from the world. En uh, als je dan te laat was, dan zag je de koningin op de klok kijken en dan keek ze naar mij of naar een haas of roedersma met een soort van bestraffende blik. Nietwaar? En uh, dat was ongelooflijk. Ja. Ik heb altijd gezegd, die, die diensttijd van de koningin, dek, mij kan nooit meer iets gebeuren. Welke baan ik ook in mijn leven zou hebben of krijgen of wat ook. Wat mogen we... Zoiets van precies en streng, dat is een goede leerschool geweest. En daarbij, je leert. De zaken bekijken vanuit een veel ruimere blik als vandaag. De koningin is altijd. gisteren is niet interessant en vandaag is interessant, maar morgen, hè, wat er morgen gaat gebeuren, die zat altijd vooruit te bieden. Maar Fens heeft toen dus mij verteld, in eh, geheim, dat, die, dat ze ging aftreden. Ik heb altijd de indruk gehad dat de teleurstellingen over het Nederland. wat ontstaan is na de oorlog, erg groot geweest is. Ze had met velen van ons waarschijnlijk een onrechte illusies... dat we toch na de bevrijding een heel andere gemeenschap hadden... een heel andere mentaliteit... en uh, dat uh, de, de mensen die in de oorlog een nek gewaagd hadden... werkelijk ook positief dingen konden gaan doen. Het is allemaal volslagen mislukt. De handige jongens zijn weer naar boven gekropen... en de laffen die hebben weer een grote mond gekregen... ...politiek is al net zo verward als het voor die tijd was... ...alleen misschien nog verwarder... ...maar die echt, die, die, die saamhorigheid, die illusie... ...of het nou fantasie was of kinderachtigheid, die we hadden in de oorlog... ...om iets beters te gaan doen, die was verdwenen. Ik geloof, het, en dan die kwestie met Indië... ...ik geloof dat dat bij de oude koningin een grote rol gespeeld is. Het staat in haar eigen boek nauwelijks omschreven... Ze praten er ook niet over. En wat ze erover gezegd heeft, zal ik ook nooit verder vertellen. Maar mijn indruk is dat voor haar dit moment gekomen is. En toen heb ik haar voor de laatste keer... dus ...naar de kerk in Amsterdam mogen brengen. De dag dat koningin Juliane... De... Ik stel er prijs op... ...uzelf mede te delen... ...dat ik zojuist mijn troonsafstand... ...heb getekend... ...ten behoeve van mijn dochter...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 En de koningin. En ik echt ben gelukkig met u allen te kunnen uitroepen. leven, alles begonnen. We hebben de plechtigheid van het been gemaakt. Ze, ze wandelden terug naar het paleis, de achterkant. De auto stond voor. Um, ze verdween erin met uh, een paar gekke mandjes. Een koffertje rare mandjes. En verdween naar de ruige hoek in Den Haag. Hè? En naast, de, zoals altijd, naast de chauffeur... ...zat haar speciale politieman, haar securityman. En uh, ze verdwenen, ik zag de koningin, goed van het paleis verdwenen. Wat ze is er nou weer terug geweest. En s'avonds op het paleis, er waren die feesten aan de gang... ...met de inhuldiging van, van uh, Juliana. Komt die... Uh, die, die politieman naar me toe. En die zegt, kapitein, wat me nou overkomt... dat moet ik u vertellen. Hij zegt, we rijden op de weg naar Den Haag. Plotseling wordt er op het ruitje getikt, Er is een glazen ruitje tussen. En ze zegt, u gaat eruit. Ik heb u niet meer nodig. Toch had ze ineens die agent was er opgevallen. En ze zegt, ik ben geen koningin meer. Ik hoef niet meer beschermd te worden. En die is midden op de weg eruit gezet. Die heeft de hele tijd staan wachten om te liften. Ze deed het niet uit onaardigheid. Maar dat was typisch. Hè. Ze was geen koningin meer... Je hoeft er niet beschermd te worden, weg. In 1948, na het aftreden van Wilhelmina, voor wie hij vanaf 1944 werkzaam is geweest, gaat Gerard Rutte naar Amerika. om er, zoals hij zelf zegt, mijn techniek bij te werken en om uit de sfeer te komen van de oorlog en het hof. Er volgt een reeks films. In 1953 Sterrenstralen Overal met Jan Mus en Johan Kaart. In 1955 het wonderlijke leven van Willem Padel met Wim Sonneveld, Piron de Hoosang, Hans Kaart en Albert Mol. In 1957 de vliegende Hollander... met Ton Kuil als de jonge Antonie Fokker. In 1963 wederzijds. Daarna schrijft hij voornamelijk filmscenario's... waarvan hij het grootste deel verkoopt naar het buitenland. En verschijnen er een aantal boeken van zijn hand. Nu, in 1975 is Gerard Rutte nog altijd zeer actief... en werkt hij aan de realisatie van een aantal films... waarvan The Trial of the Stubborn, die in Israël speelt, de belangrijkste is. U hoorde Gerard Rutte in een aflevering van Tony van Verre ontmoet. Een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in 1976. De filmregisseur en vader van de muzikale en theatrale duizendpoot Edwin Rutte... werd geboren in juli 1902. Hij overleed 30 jaar geleden. Dat was op 28 juni 1982. Dit is Radio 1. Vlucht in het verleden. Vragen en opmerkingen over onze uitzending, die kunt u mailen via Nachtvluchten. omroepmax.nl. of u schrijft naar postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. En op diezelfde site nachtvluchten.fm, nog niet eerder genoemd overigens, daar vindt u ook allerlei contactmogelijkheden en een gastenboek, daar kunt u eventueel een bericht op achterlaten, wees u zich dan, dan wel van bewust dat dat ook gelezen kan worden door andere luisteraars. Alle informatie over onze samenstelling vindt u ook op teletextpagina 331. Um, op nachtvluchten.fm staat overigens ook weer een prijsvraag. En deze heeft betrekking op onze gast in Nachtvluchten laatste ronde, straks tussen zes en zeven. Het is de vermaard en toonaangevend schoenontwerper Jan Janssen. Een citaat van hem is... Ik wil dingen maken die nog nooit zijn gedaan. Echt nieuwe dingen. Nieuwe materialen, een nieuw plateau, nieuwe vormen. Gek, opvallend. Er is een boekje getiteld Jan Janssen... Hij is de eerste generatie schoenontwerper die in 1963 een bedrijf onder zijn eigen naam begon. En zijn ontwikkeling en carrière als eigenzinnig kunstenaar, ontwerper en vakman worden in dit boekje beschreven. En ook in een cultuurhistorisch kader geplaatst. Het is een boekje vol wetenswaardigheden, prachtige kleurenfoto's en een bibliografie. Het geeft een bijzonder kijkje in de schoenenkeuken. Maak kans op het door Jos arts geschreven boek Jan Jansen. Beantwoord hiervoor de volgende vraag. Welk innovatief en welhaast vliegend schoenontwerp leidde tot Jan Jansens doorbraak? Dus welk innovatief en welhaast vliegend schoenontwerp leidde tot Jan Jansens doorbraak? Als u die vraag wilt beantwoorden, kunt u dat doen via onze site nachtvluchten.fm. Daar staat dus prijsvraag Jan Jansen. Maar u kunt ook gaan naar teletekspagina 331. Daar staat de vraag vermeld en de adresgegevens om een een briefkaart in te sturen met hopelijk voor u het juiste antwoord. U kunt meedoen tot en met 10 juli. En winnaars ontvangen dan op woensdag 11 juli een bericht. En ik wens u veel succes. Goed, het is bijna één minuut voor drie. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur een aflevering van een leven lang. Zo'n heerlijk uur van de NPS. Dit gesprek is uit 1988 met de zeer bevlogen schrijfster Mies Bouwhuis. Tot zometeen.